Uur. Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse. Obama zou Hegel hebben gevraagd om op te stappen. naar kritiek op de Amerikaanse aanpak van de ebola-crisis. en op de strijd tegen terreurbeweging IS. Met het vertrek van Hegel zou Obama willen laten zien dat hij zich die kritiek aantrekt. Het College Bescherming Persoonsgegevens is niet tevreden met de uitbreiding van zijn bevoegdheden die het kabinet het CPB wil geven. In een wetsvoorstel staat dat er een boete van ruim acht ton kan worden gegeven als er niet zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Maar het CPB vindt dat de procedure daarvoor veel te bureaucratisch is. Voorzitter Koonstam wil onmiddellijk kunnen optreden. Het CPB krijgt in het voorstel ook een nieuwe naam, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is internationale onderhandelaars niet gelukt om een akkoord te sluiten over het nucleaire programma van Iran. Groot-Brittannië, China, Frankrijk, Duitsland, Rusland en de VS eisen dat Iran stopt met het verrijken van uranium. Ze willen verhinderen dat er een atoombom wordt gemaakt. Iran zegt dat er alleen energie mee wordt opgewekt. Volgens de Britten gaan de onderhandelingen nu nog hooguit tot halverwege volgend jaar door. De Turkse president Erdogan heeft zich opnieuw uitgelaten tegen vrouwenemancipatie. Hij vindt dat vrouwen zich op het moederschap moeten richten. Mannen en vrouwen kunnen volgens hen niet hetzelfde worden behandeld omdat dat tegen de natuur ingaat. Feministen snappen dat niet, al dus Erdogan op een bijeenkomst over vrouwen en recht. De luchtvervuiling in Parijs is zo sterk dat inwoners gemiddeld een half jaar eerder doodgaan dan elders in Frankrijk. Een jaar geleden werd in een deel van het centrum een recordhoeveelheid fijnstof gemeten... die voor de gezondheid net zo slecht is als tussen acht rokers zitten in een kleine woonkamer. De gemeente Parijs komt binnenkort met een plan om de luchtvervuiling te bestrijden. Dan nog het weer vanavond wolkenvelden, maar ook opklaringen. Waar het helder is, kan er vannacht vorst aan de grond voorkomen. Ook mist is mogelijk. Morgen eerst nevelig, daarna wisselend bewolkt bij zo'n 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan de, de meeste files rond Rotterdam. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer. De A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen het knooppunt Watergraasmeer en Muiden 5. En ook 5 kilometer op de A15 eh, richting Rotterdam. Tussen Harningsveld Giesendam en Papendrecht. Op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 4. En een stukje verderop tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ik denk niet al te vaak aan vroeger. Vroeger is voor mij passé.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 I did have a good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 It could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 Day eyes. Like a candle and its flame bring back the light. Look at the stars walk past a tree.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 that I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 I just came across a manger where there is no danger Where love has eyes, it is not